Dames en heren, hartelijk welkom in de stad Schouwburg in Groningen. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben freelance, dichter, copywriter, presentator, interviewer. En ja, de Schouwburg uh, vraagt mij dan wel eens om dit soort inleidingen te doen. Wat mooi dat we allemaal hier zijn met het eerste lentezonnetje zo erbij. Ik zou u graag willen voorstellen aan kolonel Lionel, oftewel Joris Smit. Dit is een pijn. Zo. Welkom. Dank je. Welkom. Welkom. <laughs> Vertel, ja. hoe ging het vandaag? Hoe stel ik me dat zo voor, voor? Je komt aan, spullen worden opgebouwd, je loopt nog wat rond. Uh, we, ja, we gingen met een busje vandaag hier naartoe, uh, vanuit Amsterdam, omdat de treinen uh, moeilijkheden hadden. Dus uh, er uh, gebeurt niet zoveel dat we met z'n allen in de bus zitten. Dus in, in, een clubje uit Den Haag. Mensen die in Den Haag wonen, mensen die in Amsterdam wonen, die stapten, die stapten met elkaar in de bus vandaag. En uh, dat was echt veel gemoedelijk. En dan komen we hier aan en gaan we altijd lekker eten bij Da Vinci. Ah. Twee, uh, drie huizen naast, uh, uh, naast mijn ouderlijk huis waar ik vroeger uh, heb gewoond, waar ik ben opgegroeid. En uh, dat is altijd een beetje thuiskomen voor mij natuurlijk, hè, Groningen. Met Wolde toch ook? Maar daar daar zat straks. ik op school, ja. ja. ja klopt, klopt. Ja. En hoe is dat dan, we zitten nu aan het einde van de, de komen na vanavond, ik dacht nog, vier voorstellingen of vijf. Ja. Eh, hoe, hoe is dat dan, heb je dan al zoveel routine dat je geen, geen uh, uh, laatste lijnen meer hoeft te, te, te spreken of, of raak je er een beetje flauw van of hoe stel ik me dat voor? Het moeilijkste aan toneel is um, um, het vaak te doen, het vaak hetzelfde te doen. Dus... Uh, de reproductie ervan. Elke keer weer hetzelfde verhaal vertellen, elke avond weer. Met genoeg intentie. Ja, natuurlijk, ja, maar je gaat elke keer wel op een volle bak ervoor. Mensen die in de zaal zitten, die zien het voor het eerst, terwijl jij het al zestig keer hebt gespeeld soms. En dat is uh, soms wel vechten tegen de sleur. Dat is, dat is een van echt de allermoeilijkste dingen van het vak, vind ik. Uh, uh, hoe hou je het fris, hoe hou je het uh, uh, ja, waarachtig. Alsof het voor het eerst wordt verteld, het verhaal. Dus dat is, dat, is, dat is elke keer weer de uitdaging. En hoe doe je dat? Hoe haal je die frisheid uit? Je... Dat gebeurt op het op, op, op de, de podium vanzelf. Uh, dus, uh, de, de, voordat je het weet, sta je in de situatie met je tegenspelers en, uh, en, en, en, en, en, en ont, ontrolt het verhaal zichzelf. Ik kan me voorstellen dat het nog lastiger is als er een monoloog gebeurt. Dat je niet die interactie met elkaar dat je dat je in je eentje moet, moet brengen. Het is een heel moeilijk vak, maar het is uh, niet te onderschatten moeilijk hoe inderdaad, ja. uh, Mensen vragen mij nog steeds hoe krijg je al die tekst in je hoofd. Dat is inderdaad, maar ja, dat, dat is je, oefeningen, dat train je. Mijn, mijn hersenkwap die ervoor zorgt dat mijn tekst onthoudt is gewoon overgetraind en in supervorm. Uh, Iemand anders die kan weer goed hoofdrekenen, dat kan ik weer niet. Dus dan kan ik ook aan iemand vragen, hoe kun je dat dan onthouden dan die, die staardelen en de wortel van vijf en dingen. Dat zijn dan weer dingen die ik niet begrijp. Ramanujan die had een relatie met elk getal, hè? die zag elk getal als een, een hele nabije vriend. Misschien dat dat wel een het Mind Palace van Sherlock Holmes. Waar die ja. plekjes in zijn ja. huis had voor alle ja, hele. Door meditatie inderdaad. Nou ja, tekstleren is ook een soort mediteren over en over diezelfde teksten weer als een soort mantra in je hoofd te krijgen. En, en, maar je leert het door het met elkaar te doen, door te repeteren. En het is eigenlijk heel ambachtelijk. Fantastisch. Ja, het is gewoon een baan. Ik ja, speel dat, dat eigenlijk ook voor het vak van politicus. Want we gaan al meteen even, want ja, politiek en theater en natuurlijk de fractie. Hij speelt ook, in ja, de fractie. Vandaag, de je hebt je toen ook verdiept in het vak van politicus? Ja, je verdiept je altijd in, in, in de rol die je gaat spelen. Ja, dus probeer je, um, of het nou een bakker is, of een politicus, of een, of een, of een soldaat. In dit geval, vanavond speel ik een soldaat. Uh, ik verdiep je in de, in, in de dramaturgie, in de, in, de, in, in, in de geschiedenis van het stuk en in de rol. Waar kijk je naar? Wat is er? Oh, ik kijk even of Tiel wel. Oh. Pa, pa, poe. Ja, hij doet het. Ja. Wat was de vraag? Ik dan iets draaien, hè? dat ze dan echt iets aan het draaien was? Je ben echt een filosoof, hè? Je bent heel snel afgeleid, of niet? <lacht> ik dacht, jij vertelt wel verder. Ik, ik oh, keek ja. even naar de... Ja. We gaan van 1430 langs 1801 naar 2017. Jesus. Dus eigenlijk wil ik, wil ik graag die drie tijdperken niet alleen naast elkaar zetten, maar ook vragen naar welke tijdloze elementen krijgen we straks voor de kiezer. Want dat speelt zich in 1430, maar Schiller schreef het in... 1801, 1800, 1801. En wij leven nu? Ja, nou, het, het, het verhaal, de, de anekdotische context van het verhaal is: Jeanne d'Arc, een, een jong meisje, wordt door God gegrepen door een, een, een, een Maria-verschijning en krijgt een goddelijke opdracht om te vechten tegen de Engelsen die Frankrijk hebben veroverd. En om, uh, om na jarenlang weer een, een Franse koning op de troon te krijgen. Nou, die roeping neemt ze heel serieus. En dat kun je misschien uh, vergelijken, actueel maken in je eigen hoofd. Door te kijken naar uh, uh, geradicaliseerde mensen, meisjes, jongens. Die goddelijke opdrachten krijgen. En, uh, en, en daar blind door worden ge, uh, gemaakt. En, en, en daar helemaal voor gaan. Uh, dus die, dat is, dat, die vergelijking met, met, met het, het, het, het goddelijke en, en daarin radicaliseren, die is evident met nu. Zij was een soort jihadist van haar tijd. Ja, ja. Vaderlandstrijdster. Ja, ja, dat hoor ik. Ja. Wie, wie zouden er in de kunsten zijn die, die met zo'n goddelijke opdracht werken? Kennen we daar voorbeelden van? Ik denk dat elke kunstenaar dat wel probeert. Nou ja, ik, het goddelijke is dan wel weer een lastig ding. Nou. Ik, ik, ik, uh, laat ik voor mezelf spreken, ik, ik geloof niet in een god. <laughs> ik geloof denk ik wel, ik, ik heb een vriend, een vriend van mij, is priester. En eigenlijk staan zijn denkbeelden en zijn levensstijl enorm ver van het mijne. Maar toch zijn jullie vrienden. Maar, maar toch zijn wij vrienden. Ik heb les van hem gehad, ook op het Werkmancollege College hier in de Hoek. En, um, en we spreken elkaar één of twee keer per jaar om, om over de wereld te praten en over de liefde te praten en over angsten, eh, noem maar op, over het leven. En, en ik vind hem wel in die zin een kunstenaar, omdat hij elke week eh, als priester een kerk toespreekt en mensen eh, verbonden wil laten worden. Eh, niet alleen door het woord van God of alle Bijbelse eh, symbolen of de... Dat gebruikt hij als handleiding, maar het gaat om, ja, om, om, om eenheid te creëren en, en geloof dat zowel kunstenaars als ieder ander mens, elk, mijn buurman, mijn buurvrouw, een, een goddelijke opdracht in die zin heeft om uh, te zorgen dat we verbonden blijven met elkaar en niet uit elkaar worden gedreven. Het hoeft dan niet per se een christelijke of een bijbelse. Nee, helemaal niet. En ik probeer dat met toneel en mijn priestervriend doet dat in zijn theater, de kerk. Vroeger was. in de tijd waarin Schiele dit stuk schreef. kreeg het theater echt een nieuwe functie. De kerkelijke functie nam het eigenlijk over. En ik denk dat het nog steeds het theater. een soort moderne kerk is waar we samenkomen en luisteren naar verhalen. die allemaal betrekking op ons allemaal hebben en waarvan we hopelijk af en toe eens kunnen denken: oh ja. Hoe zit dat in mijn leven? En hoe doe ik dat? En, uh, een hoe versterkt het gemeenschapsgevoel ook als we straks dit gebouw eruit. Tuurlijk, ja, want je, iedereen heeft uh, drie uur lang hetzelfde verhaal gezien met elkaar. Je komt altijd als individu, als, als alleen, alleenstaand vind ik altijd als ik naar het theater ga. Dan voel ik me altijd heel alleen en dan ga ik zitten en dan zie ik het stuk en dan loop ik de theaterzaal weer uit en dan voel, ik, dan voel ik aan iedereen dat we hetzelfde hebben meegemaakt en iedereen heeft eigenlijk dezelfde dingen gedacht en gevoeld. En dat is een, een, een verandering die heel uh, waardevol is. Denk ik. ik denk dat het met dit subgezelschap nog bijzonderder is, want wij hebben al reeds om kwart voor acht al uh, zo'n gedeelde ervaring voordat we die zaal straks instappen. Ja, jullie hebben al iets meegemaakt met elkaar. Dat is, zo. Ja, dat is zo. En dat je elkaar ook aanstoot. van, oh ja. Nou, ja, God, je kunt er van alles van denken of vinden misschien. Ik word het ook zo dom, ik je het ook zo slecht. Maar dat is ook gemeenschappelijk. Uh, Mag allemaal, ik hoor wat? het graag. Laat het vooral weten. Uh, ik wilde graag uh, met je stilstaan bij de werkwijze achter de scherm. Hoe, hoe komt zo'n uh, zo voorstelling tot stand, hoe, wat, wat voor, uh, hoe ontwikkel je zo'n idee tot een eindproduct? Um, heel veel repeteren, acht weken lang, uh, maar op dag één, het uh, Nationale Theater is een groot bedrijf en er is een enorme uh, decorwerkplaats uh, waar een decor wordt gebouwd. Er is een componist bezig, er is een videoartiest uh, bezig. Er, is, er wordt aan gedacht en het, al die elementen komen eigenlijk pas heel laat samen in het, in het proces. Eigenlijk de in de laatste drie weken, ja. Ja, in de laatste twee weken zo. En, en, en, en voor die tijd zijn wij als acteurs met de regisseur, in dit geval Teu Boermans, puur alleen bezig met tekstinterpretatie. Toe Boermans is een tekstregisseur, houdt van taal. Hm. Hij kiest niet voor niets deze stukken uit, uit het... Uit het, uit het de, de, de theaterrepticaal de de geschiedenis. Ja. Zeg maar gerust. Uh, we spelen ook Goethe. Goethe. Op dit moment tegelijk, naast uh, deze voorstelling van Schiele, spelen we ook Tasso van Goethe. Nou ja, dat zijn pittige tekststukken. Uh, uh, en dat vergt een hoop uh, training. Uh, en, en, en eigenlijk ben je zes weken lang alleen maar uh, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, interpretatie aan het doen. En daar komt natuurlijk vanzelf, daarvan uitkomt de mise en scène. Dat, dat vloeit daaruit. Ja, ja. Want je kijkt, waar gaat de scène over, wat, wat wordt er verteld, wat is het beginpunt en waar eindigt die scène. En die route, die wandel je met de teksten die je hebt af. En, um, en dat, dat stuurt hij en, en wij voeren dat uit. En dat oefen je honderdduizend keer en, en uh, daarna speel je het. En toch lukt het je om het dan straks nog met een frisse manier te brengen? Nee, dat lukt niet altijd. Het is heel moeilijk. Dat, is, dat lukt misschien één keer één in de zestig keer dat je het speelt. Dat je denkt, wauw, ik ben even alles en iedereen om mij heen vergeten. En dit was, uh, dit was zuiver. Dit was in het moment. Uh, en al die andere keren zijn pogingen om elke keer bij dat waarachtige moment te raken. Wat houd je dan nog op de Zou je dan Nou, dat over... ah, ja. precies dat. dat die dat die zoekt toch naar, naar uh, wanneer de dingen weer samenkomen. Ja. En dat gebeurt soms, wat ik al zei. Dat, en, elke keer, elke voorstelling die je speelt, is weer een streven naar, uh, naar, naar, naar zo'n gemeenschappelijk gevoel. We spelen nu met dertien acteurs op het toneel. Dat is veel, een grote groep. Uh, die staan niet allemaal tegelijk op het toneel. Dus als ik een scène met jou heb, één op één... Dan is het makkelijker wanneer er vijf nog omheen staan. Dus jij en ik kunnen op, in het moment op zoek gaan naar uh, de, de wezenlijke inhoud van de tekst en uh, het moment um, uh, de, de inhoud van, van de scène. En dat, ja, dat, wat ik al zeg, dat lukt niet altijd. En zie je het jezelf nog doen na verloop van tijd om minder tekstgeoriënteerd aan de slag te gaan? Ja, maar ik vind alles heel leuk. Ik vind dit heel leuk, maar ik, vind, uh, uh, ik heb ook een, een, een klein meme-voorstelling gemaakt ja. dit jaar. Dat vond ik heel leuk, uh, want uh, dan uh, heb ik een enorme beperking en door uh, iets om heel erg tegen te vechten. Uh, die taalknoppen staan uh, Die taalknoppen die, die moet uit en, uh, en, en met meme uh, probeer je meer met je lichaam uh, een verhaal te vertellen. En, ja. En dat is een honds, moeilijk. En dat vind ik dan heel leuk. Ik vind, ik hou van dingen die moeilijk zijn. Misschien is dat ook wel waarom ik acteren zo leuk vind. Ja, ik, ik hoorde ook iets over analoge fotografie en de moeilijke weg kiezen. Oh ja? ja. Hoe heet je dat? Ja, ik hoorde een interview ja. bij Nog meer slapen. Twee oh ja. Kaart, ja. Op open kaart. Oh ja, dat heb je gehoord. Ja, en ja nee, dat is waar. Nee, fotografie is een voorbeeld ook van mijn rare... Uh, um, ...fascinatie voor dingen die ingewikkeld zijn. Ja, het is heel moeilijk om een goede analoge foto te maken... ...en heel makkelijk om met je media apparatuur foto's, groene foto's te maken. Nou is het ook nog een kader pakken en het licht en dingen. Dat doet dat apparaat meestal voor je, maar met analoog niet. En dus dat vind ik dan heel leuk, klopt. En dat heeft tot consequentie, begreep ik... ...dat je veel nauwkeuriger stilstaat bij het moment... ...in plaats van zomaar vijf of tien van die platen schiet. Ja. Kunnen we de mensen aanbevelen om op Instagram te kijken? Voor ja. meer beeldvorming. Ja. Jodensmith44. Ja. Kijk maar op Instagram. Dat is eigenlijk ook een gekke omweg. Geen eerst analoog over schieten, maar daarna wel online in de cloud. En... Ja. De, de, de, de, de moeilijke omweg is dat. Fantastisch. Het is. Ja. Um, de mens, de, het ja. individu in het grote wereldgevoel. Ik citeer uit het programmaboekje hoe de veranderlijke mens ten onder gaat aan zijn eigen absolute opvattingen. Want dat is wat Jeanne daar we straks zien doen, als ja. ze jou in de ogen kijkt. Ja. Ze zweert de liefde af, alleen ze wil haar borst ontbloten op het slagveld, maar niet voor welke andere mannelijke minnaar of verleiding dan ook. Totdat ze mij tegenkomt op het slagveld. Ja, ik begrijp het ook wel. <lacht> nou nee, ja, en dat is haar uh, strijd. Uh, de, haar, haar, haar, haar goddelijke ingeving. Uh, uh, uh, Maria zegt dat ook in, in, in de verschijning. Die we, die we overigens niet uh, horen, maar die horen we later wel in het stuk. Wat Maria tegen haar zegt. Uh, je zult geen man lief hebben. Je zult alleen... Jouw, jouw, ...jouw enige opdracht is te strijden voor uh, Frankrijk en de koning. Dus dat, dat is heel, heel rechtlijnig één, één, één opdracht. En zij denkt dat ze dat aankan. Ze denkt dat het haar lukt. En uh, dat, daar komt ze ook een heel eind mee. Uh, maar inderdaad, uh, tot, tot ze op het slagveld een jonge uh, Engelse soldaat... Uh, ...oog in oog mee komt met zwaarden. En, uh, en ze wordt verliefd. En haar, haar goddelijke kracht verliest ze... Dat moment. En nou denk ik, dus wij zitten in het Rijke Westen vandaag de dag zo hoog in de piramide van Maslow. We hoeven ons vandaag de dag helemaal niet bezig te houden met alle foundation en basale benodigdheden. Hoe zou een hedendaagse persoon daarmee omgaan? Zou die veel lakonieker zeggen: Oh, ik word nu verliefd, dan zet ik die missie wel opzij, ik ga met jou mee. Nou, dat hangt af... Mm, mm. Ik denk wel dat, er, uh, dat de moderne mens heel veel keuzes heeft. En uh, je kunt, als het ene en niet lukt, kun je overstappen op het andere. Er is altijd wel een plan B. Ja. Of een plan C zelfs. En. Um... Jean Daak had geen plan B. Nee, nee, klopt. Nee, nee, dat is het verschil, ja. Maar wat is je vraag precies? Want ik, de toren ja, van Master, ik weet niet of iedereen daarmee bekend is. Mijn vader wel, in ieder geval. Lekker uit. Uh, nou, uh, als de basis voorzien is, dan kun je je gaan richten op zelfontplooiing. En als die pinpas gewoon werkt in de supermarkt en de koelkast is vol genoeg, ja, dan hoef ik niet te denken van oh, hoe moet ik dat nou volgende week doen met eten of de huur betalen. Of, mm -hmm. of, uh, kortom, uh, mensen van onze generatie die in deze day leven, houden zich eigenlijk alleen maar bezig met... Hoe kan ik mezelf optimaal ontplooien? Ja. Ja. ja, dat is denk ik inherent aan deze tijd. Dat is, dat is, toch? Ja, en, en locatie. Want... Hoe zie jij dat dan? Daar ben ik ook wel eens benieuwd. Nou, dat ben, ik, ik, ik stel me voor dat als. Een, een... Ben jij zo bazaal dat je denkt, oh, mijn pimp was niet door, maar. Heb een nou, ik heb wel hele, hele uh, relatief armoedige tijden gekend, ja. Oh, ja. Relatief. Want wat is nou werkelijk armoede uh, in deze omgeving. Maar als een, een, een vrouw uit duizenden. ...mij zou zeggen, kom, uh, ga mee naar, noem eens een tropisch oord. Ik denk dat ik dan heel makkelijk al, al dit zou geven. Oh, ja? Tegen de schouwburg gezegd zeggen, dit was mijn laatste inleiding. Ja? Ja, ja. Wat? Ja. Oh, ja. Dat, dat, dat. dat zou voor u anders zijn? Nee, ik heb niet zoveel bindingen. Ik heb ook geen hypotheek, of een gezin, of een loondienst. Oh, dus dat, is is ja. dat is wel handig. Als jouw ik... dit nou bijvoorbeeld morgen zegt, kom we verhuizen naar Bali. Zou je dit dan allemaal opgeven? Nee, nee, dat zou ik niet zomaar kunnen, nee, nee, Wat een persoonlijk gesprek, wat ja. Nee, nee, ik, ik ben heel erg gehecht aan, aan, mijn, aan mijn roots. Dus ook, uh, elke keer als ik in Groningen kom, word ik altijd een beetje week in mijn knieën. Maar nee, ik, ik heb in, in nu wel uh, genoeg uh, opgebouwd waarvan ik denk, daar wil ik nog wel eventjes uh, van genieten. Maar, ik... Ja, ik, het is ook angst waarschijnlijk, een groot deel, dat je dat niet durft. Ja, ik weet het niet. Ik durf weer andere dingen, maar... Nee, ik zou niet zomaar naar Bali vertrekken op de een of andere dag. Ik ben er vorig jaar geweest op vakantie, dus ik kan het Vandaar het voorbeeld, ja. Ah. Um, Jij weet zelfs waar ik op vakantie ben dat geweest. Dat heb je in datzelfde interview verteld, uh, oh ja, okay. bij Open Kaart. Oh, um, ja. Je zegt iets over wat je hebt opgebouwd, hè? Ja. Um, ik zag ook iets over allerlei nominaties. Zoals voor een Louis D'Or en een Gouden Kalf en een Arlecchino. Wat geef jij eigenlijk op om op dit niveau te werken? Wat voor, wat voor offers breng je daarvoor? <tus> um, nou, ik ben veel op reis. Dus ik ben, veel, ik ben niet veel thuis. Maar dat <tus> wisselt af. Hè? Ik ben of acht weken aan het repeteren of ik ben acht weken aan het spelen en aan het toeren. Dus die afwisseling vind ik heel prettig. Uh, wat ik al zei, ik ben dan best wel een huismus, dus ik, ik, ik, ik hecht waarde aan mijn spullen, aan mijn thuis, aan mijn tuin, aan mijn vriendin, samenleven. En, um, maar ik hecht ook heel veel waarde aan op zijn, dat vind ik ook heel prettig. Maar aan de andere kant, het is gewoon een baan, het is gewoon mijn werk. En, en ik, ik, ik, ik denk dat heel veel mensen in hun werk dingen opgeven om, om iets te bereiken, toch? Nou ja, het kan ook over iets heel simpels zijn dat een, een vriendje belt, Hey, uh, kom je vanavond mee de kroeg? in? En je denkt: Ja, nee, dat, dat kan even niet. Ja, maar dat vind ik uh, niet zo erg om, dat, om, dat, om daar nee tegen te zeggen. Ja, dat soort kleine dingen. Maar misschien ja. zijn er ook grotere dingen die je mist, die je hierdoor mist, waarvan je soms denkt: Oeh. Soms zou ik willen dat ik daar meer aandacht aan zou besteden. of Is het niet zo zwart-wit? Ja, jawel. Um. Hmm, ja. Ik, uh, ik, ik zou wel. Uh... Nou, ik, waar ik woon in Amsterdam, om de hoek zit aan een kringloopwinkeltje. En daar ben ik uh, een half jaar geleden binnengelopen en dus, zeg, uh, Kan ik jullie helpen met iets of zo. En toen uh, kon dat wel. <laughs> ze, hadden, ze hadden iemand nodig voor de boeken. Om die een beetje te ordenen. En dat heb ik gedaan. En toen ik dat deed, voelde ik me heel uh, prettig. Omdat ik niet alleen iets. Het voelde heel zinvol wat ik deed. En toneelspelen voelt soms ook heel zinloos. Niet alleen als de zalen vol zitten, wat in Groningen gelukkig niet vaak het geval is. Maar ook als bijvoorbeeld een geliefde uit je familie overlijdt of een, een, een relatie gaat uit. Dan zijn dat ineens weer de dingen waarvan je weet, oh ja, dat zijn de, belangrijk, de belangrijke dingen in het leven. Uh, als iemand ziek wordt in je naaste omgeving. Dan wordt toneelspelen ineens zo ongelooflijk onbelangrijk. Maar het is niet te doen om een, een zaal, of die nou halfvol of vol is, uh, af te zeggen. Ik kom niet vanavond. Dat zit er niet in. Of Ik voel me een beetje stom. Ik voel me niet zo lekker. Ik kom niet. Dat, dat kan niet. Je speelt altijd. Altijd. Okay. Of, of, of je ligt zelf op sterven. Maar het, daar, daar, daar, dat, dat is heel streng. Dat is, dat is heel duidelijk... Uh, uh, geregeld? Ja, want dat is een ongeregelde wet eigenlijk, maar een ongeschreven wet, maar dat, dat, ja, dat is, ja, dat is wel pittig en soms denk je wel, jezus, ik heb wel even wat anders aan mijn hoofd dan met ja. een zwaard gaan lopen vechten en wat, eh, uh, of, of met, uh, ik ik. Veel... Wat vergt dat dan om jezelf opzij te zetten en te Dat zetten, is soms maar. heel moeilijk, ja. Eigenlijk, maar ik ga hier gewoon voor. Uh, mm, ja, dat is ook toewijding. Dat is, uh, dat is, dat hoort erbij, dus daar ben ik aan gewend. Ik weet dat ik moet spelen. Maar, het, euh, euh, nou, nogmaals, het raakt me soms wel als, euh, als er iets menselijks, iets pijnlijks gebeurt in mijn directe omgeving, waar ik op dat moment niet mijn volle aandacht aan kan geven, want ik moet spelen. Ja, dat is kloten En dan zoiets relatief onnuttigs als ja. een toneel? Ja. Want als je bijvoorbeeld medicus was geweest en je kon... Ja, dat dan kun vijen. je nog iemand beter maken. Nou, je hoopt dat je met toneel mensen geestelijk ook ja. beter kan maken, natuurlijk. Maar dat, dat, dat, dat resultaat zie je nooit, dat bewijs is er nooit. Ik, hoop, ik zeg altijd, als ik uh, een avond heb gespeeld voor 500 man en, en er is al maar één iemand die in zijn leven, levensbeeld of, of, of, of, of uh, wereldidee, wereldbeeld, Even is gekanteld en anders denkt over de mensen om zich heen en naar zichzelf, dan, dan is mijn missie al geslaagd. We kunnen het straks na afloop in het theatercafé uh, bijvoorbeeld bespreken. Dit punt. Ik ben er in elk geval uh, na afloop in het theatercafé. Hè? Ja, ik ook. Ik, ja. ook, ik, ook. ik ook. <lacht> kom in conclave. Um, ik wilde graag nog bij één uh, moment uh, stilstaan. Ja. Um, maar daar moeten we niet te veel over verklappen. Dus het kan zijn dat je zegt: daar gaan we helemaal niks over kloppen. Dat is het moment dat Jean jou moet en jou in de ogen kijkt. Ja. Maar dat gaan we vanavond toch gewoon lekker zien? Oké. Okay. Ja. Okay. En wat. Hoe bouw je zo'n moment op? Nou, dat zien we vanavond. Oké. Okay. Ja, heel goed. <laughs> ja, Uuh. toch? Kunnen wij onze borst nog op een andere manier laten nou maken? Op vele vlakken. Ja, hoor. Uh, uh. Het is, um, nou, het is een bombastische voorstelling. Ik ben trots op, de, op, op, op, op alle elementen die de voorstelling heeft. Beeld, uh, geluid, taal, uh, fysiek. Uh, maar het is vooral ook luistertoneel. Dus, dus het is, je mag af en toe best je ogen dicht doen om te luisteren naar de tekst. Uh, en, en, en ik vind dat ook moedig van, van, van Theu, uh, de regisseur, dat hij in deze tijd het aandurft om zo'n pittig teksttheaterstuk uh, op de plank te brengen. In een tijd waarin we weinig geduld hebben en, en, en, en niet meer zo goed kunnen luisteren, <coughs> meer gefixeerd zijn op beeld en uh, in een vluchtige wereld Even snap, even snel dit. Met snelheid. En dit is uh, even onthaaste drie uur en, en je overgeven aan de poëzie. ...dan zag ik dat er in de credits ook wacht wordt gemaakt van gevechtschoreograaf. Ja, hoe stel ik me dat voor? Ja, er zitten nou eenmaal veldslagen in dit verhaal. Uh, de Engelsen tegen Fransen. Daar ontkom je niet aan. Je kunt het natuurlijk op allerlei manieren bewerken. Je kunt mensen met pistolen op het toneel gaan zetten. Dat zou heel modern zijn. Dat kan. Dat is een keuze. De keuze hebben wij niet gemaakt. We hebben ervoor gekozen om met zwaar op het toneel te staan. En dat kun je uh, grappig vinden, belachelijk of juist wel heel stoer en heel imposant. Dat kan allemaal. En, uh, en daar hebben we les in gehad, want uh, er wordt wat uh, afgevolgd. En dan bel je dus Jeroen Lopez Cardozo. Ja, alleen hij. En hij is de expert op. Het... Kun, kun je wat ja. voordoen? Ik ben zelf ook krijgskunstenaar. Ik wou dat gewoon. GELACH Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zie ik dat voor, me? Nou, gaan we maar staan. Wat met met staan. hem staan. Nou. De microfoon is zwaar. We gebruiken de fantasie. Uh, ja, het is. Nou ja, het begon eigenlijk gewoon met puur schermen. Uh, het heel. Uh, nou, we gaan we maar even rustig staan. Daar had ik ook last van. Want ik dacht ook, wel vechten, wel vechten, maar ik kreeg eerst alleen maar de stapjes te leren. Stapjes naar voren, stapjes naar achter. of Weet je wat? dat soort dingen. Daar begonnen we mee. Uh, met stoppen. Daarna uh, een paar hele simpele, uh, dus je doet, als je hem iets langer maakt, zo, dan kunnen we elkaar. Oh, dat gaat tikken natuurlijk. Dus tikken we niet. Uh, de zwaai doen we oefenen. Dus ik, uh, en, en jij uh, weert af? Nee, ik, rustig, ik, ik, ik zeg het wel. Ik doe alleen maar. Ik, ik, ik, uh, ik uh, mik op jouw knie bijvoorbeeld. Hè. Dan doe ik echt zo een zwaai naar achter met het zwaai. Want je moet groot doen in het toneel. Hè. Dan zit dan, dan, dan, het er zo zo dan, dan, dan, dan is het niks. Dus een grote beweging naar dingen. En dan, dan inderdaad. En dan, uh, uh, uh, uh, jij staat uh, uh, zo, ook met je zwaard. En je doet eigenlijk een stap naar voren. En je doet alleen maar dit. Dan is dat dus tot hier, ja, tot ja, de grond. Dus, dus, dus, dus ik sta zo. Hè, en ik wil aanvallen. Ik stap naar jullie rechter En paf, je beheert hem af. Nou, dat is dan één. Ja, en, ja. Nou ja, dan kun je over het eindelijk variëren, natuurlijk. Dus het is gewoon een choreografie. En, uh, maar die techniek is wel belangrijk om eventjes te... Te voelen, want het is gewoon wel zwaar metaal en er moeten geen ongelukken meer gebeuren. Jullie hanteren straks een zwaar metalen zwaard op de ja. Geen schuimrubber of. Nee, oud. het moet wel. Het moet wel fonken natuurlijk. Wow. He? Ja, ja. Heb ik je nu een beetje wat, wat bijgebracht? Kun jij ja. mij iets van konfigureren dan? Ja. Of nou, misschien zitten mensen die helemaal niet. Nou, dat doen we misschien na. Ja. Ik wel anders straks de afloop in het theatercafé. Dan geef ik hem. Nee, ja. ja. Oh, ik, ik heb laatst nog les gehad van een uh, shaolin monnik ik 25 jaar in het Shaolin klooster geland, Dus dat komt heel dicht bij de Mooi. Nee. Uh, waarover later meer? Um, we hebben, uh, nou ja, misschien nog een minuut ongeveer. Ik oh, zie wel. dat het al kwart voor acht is. Um, is er één ding, iets over jou afdachten? Meester Frits uit Metwolde? Moet je daar nog even, meester Frits. even wat respect over die Meester Frits heb ik heel veel aan te danken. Ja, dat, ik, op de basisschool in Midwolde waar ik zat, de jena plan die helaas niet meer bestaat, uh, heb ik uh, mijn eerste, uh, uh, hoe heet het, uh, ervaringen met toneel ge ge gehad en meester Frits die bewerkt uh, stukken als Hamlet, King Lear, uh, Iphigeniea, Caspar uh, Hauser, goh, wat hebben we nog? Uh, uh, Elektra. Dus daar sta je als, als uh, groep zeser of groep zevener, groep achter ook. Uh, die, die, die, die, uh, die oude materie te doen op schoolpleinen, dat is fantastisch. Ik, uh, ik, uh, toen ik op de middelbare school uh, kwam, had ik nog nooit van een staardelen gehoord. Maar ik had het eigenlijk nog steeds last van, hè? zoals jullie weten. Hoe doen ze dat, Onthou je dan toch al die sommen al een keer? Maar ik wist wel wie Shakespeare was en wat hij had geschreven. En, en, en uh, ja, dat heeft me dat heeft me, dat, heeft me bijge... dat is me doen. Hey, ja, ja. Yeah. Mooi. Dus ik ben hem heel goed dankbaar, meester Frits. Hij komt ook nog regelmatig kijken. Hij had hier ook in de Hij dag. had dag kunnen zijn, maar hij komt niet. Uh, hij is twee jaar geleden hier geweest naar Tassel. Wow. Ja. En wat is dat voor moment dat je eigenlijk weer voor je grote inspirator staat? Dat je weer... Ja, dan word ik gelijk weer die groep zesser. <lacht> nou nee, ja, Frits is een, is een monumentale man. Uh, grote baard, groot haar, lang haar. De Grote man, grote schoenen altijd. En, wow. en, en... Dat was hij al toen ik klein was. Maar dat is hij nog steeds. Dus ik, het leek wel alsof ik gewoon niet gegroeid was. in al die nog steeds. En, uh, en dan zei hij... Ja, mooi hoor. Goed, goed, goed. Goed gedaan. Uh, uh, hij is dus en... nog steeds trots op je. Ja. Is dat is toch, toch bijzonder. Weet ja, ja, ja. Uh, we wat is... meer over Jeanne ja. D'Arc? Nee. Nee. nee. Wat hadden we nog niet te weten? Uh, ik zou zeggen... Drink nog een glas... Uh, en maak uw borst nat. Er zit wel een, een pauze in, en daarna is het tot ongeveer half twaalf. Dus gaat er goed voor. U krijgt veel toneel voor uw geld, mensen. Ja. Dank u wel. Veel plezier. Joris Smit.